Middernacht, het is dinsdag 28 juni. Renate Evers met het NOS Journaal. In België zijn vanavond duizenden treinreizigers gestrand. Er zijn problemen met de bovenleiding op trajecten tussen Brussel en de kust. En er raakte ook nog een trein defect. Er zitten mensen vast op de stations van onder meer Brussel, Gent, Brugge en een reeks kleinere plaatsen. Door de hitte werd een aantal mensen onwel. In de kustplaats Blankenbergen zijn twintig mensen naar een ziekenhuis gebracht.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 NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen Jürgen, van den Berg. Goedenacht allemaal. Uh, we zitten hier in een broeierige casa. Uh, na een warme zomerdag de open haard gewoon aan. We doen net of we gek zijn. <laughs> Dat zijn we ook wel een beetje trouwens. Uh, een, het was een warme zomerdag inderdaad, met verhitte protesten in Den Haag. Daar kwam de Mars der Beschaving aan. Liefhebbers en kunstenmakers die protesteerden tegen de 200 miljoen het kabinet wil bezuinigen op kunst en cultuur. Er was ook een lawaai-demonstratie bij de Tweede Kamer... waar het ook nog eventjes onvriendelijk werd. En een grote manifestatie op het Malieveld. Het debat over deze bezuiniging is volop bezig. En uh, daarom, maar ook omdat hij er wel wat van vindt... van die cultuurbezuiniging, is hij mijn gast vannacht. Juri Albrecht, welkom. Ja, dank je. Inhoudelijk directeur van debatcentrum uh, De Bali in Amsterdam... en al een leven lang journalist ook. Jij liep niet mee, hè, vandaag? Ik liep niet mee vandaag, nee. nee. Wa waarom is dat? Ja, um, ik heb veel respect overigens voor mensen die daar zeker s'nachts van Rotterdam naar Den Haag lopen. Ik vind dat ook wel erg mooi dat je dat met z'n allen doet. En dat je ook laat zien dat je echt raakt, dat je er iets voor over hebt, dat je ervoor wil leiden, hè, zoals sommige mensen zeiden. Um, ik liep me niet mee omdat ik niet denk dat deze regering te vermurven is. Maar dat is nog steeds geen reden om niet mee te lopen. hoor. Dat is nog steeds geen reden om je ongenoegen niet te tonen. het met die naam te maken, misschien de Mars der Beschaving. Uh, daar heeft het ook mee te maken, ja. Ik vind, ik, vind, um, ja ik, ik vind dat we er niet zoveel aan hebben op het moment door... Um weer in twee kampen ideologisch te laten verdelen. Daar doet de regering aan mee, met hun dédain voor de kunstensector. De toon waarop de staatssecretaris... het genoegen waarmee hij ingrijpt, is eigenlijk onverdraaglijk, vind ik. Hij zegt eigenlijk gewoon, kijk, ik heb helemaal niks eigenlijk met kunst Nee, en dat laat hij ook zien. Dat is zijn body language, zijn woordkeus. Ik bedoel, de boven ons gestelden moeten respect hebben... voor de mensen die ze regeren. Maar ik vind ook het woord beschaving, mars der beschaving... en meteen weer dat je zelf... Boven de andere kant zetten. Ik denk dat andere weer als onbeschaafd. Um, en die cultuursector die ook uh, uh, schreeuwt om cultuur. Dan denk ik. He, cultuur is toch iets genuanceerd. Iets... Ik vind dat ook niet verstandig. Ik vind dat er ook wel eens wat beter nagedacht mag worden door de cultuursector zelf. Over, over zichzelf. En ook over de, de manier waarop ze, uh, ja, wij, he, de cultuur, onszelf. Uh, bij publiek en bij kiezer en zo geliefd en, en, en gekend willen laten zijn. En dat best, dat, ja, de mars der beschaving, dat vind ik dan toch ongelukkig. Ze, ze stellen zich uh, op een moreel hoger niveau daarmee. En dat vind je niet terecht. Ja, dat is denk ik de kern ervan. Hm. Ik denk dat um, het is niet zo dat als je van kunst houdt, dat je dan beschaafder bent uh, uh, dan een ander. Uh, uh, puur omdat je van kunst houdt. Um, we gaan, even, we, eerst even, we gaan hier uitgebreid over doorspreken, over kunst en over het debatteren... ook met name, want dat is jouw werk. Um, eerst even luisteren naar een, een stukje op onze antwoordapparaat. Er mijn collega Lex, die heeft iets voor ons achtergelaten daar. Even luisteren. Er is één nieuw bericht. Dag Jurgen, Jury loopt niet mee met die Mars, weet ik nu. Maar welke demonstratie vond hij dan wel zo belangrijk... dat hij eraan mee heeft gedaan? Goeie reis, goeie Mars. <lacht> heb je ooit gedemonstreerd? Ik heb uh, nooit gedemonstreerd, nee. Ik dacht van tevoren dat het was iemand die toen met die kruisraketten wel ergens vooraan stond of zo. Maar. Nee, nee, nee, nee, die kan ik me nog goed herinneren. Op 21 november 1981 zat ik net op de middelbare school, maar dat heb ik ook niet gedaan. Nee. Je bent niet zo'n zo demonstrant, iemand die in de voorste linies loopt. Nee, ik, ik, euh, ik heb niet het idee dat dat. Mensen op andere gedachten brengt, die grote massa's. Maar uh, misschien is dat naïef hoor. Of misschien uh, trouwens, ik heb. Nee, ik heb trouwens helemaal niet waar. Ik heb wel mee gedemonstreerd. Um, niet met de kernraketten. Maar ik heb inderdaad ooit gedemonstreerd... Um, achter het IJzeren Gordijn in 1989... een paar dagen voordat de muur viel... heb ik op het Wenceslasplein... Uh -huh. het grote plein in Praag... van meer dan een kilometer lang... Uh, met die Tsjeche-Slowaken, zoals ze toen nog heette. Het zijn nu Tsjechen en Slowaken. Maar toen heet dan, heb ik meege, uh, ben ik als student daarheen gegaan... met de Nederlandse Verlag om me solidair te betuigen met, uh, met hun verzet tegen de dictatuur. Ja, dat wel. Ja, waar dat kwam dat ineens vandaan dan? Dat is de enige keer, bedenk ik nu eigenlijk. Ja. ja, waar kwam dat vandaan? Ik studeerde geschiedenis. En uh, ik was, denk ik, ik was in 87, Ja, ik was, ik was tweedejaars geschiedenisstudent. En ik keek naar de tv en dacht, ja, ik studeer het, maar dat is het. Dat is de geschiedenis. En dit die is, is, dit die... hier beweegt de geschiedenis. En die... toen die... ben ik heen Ja, ah. ah, Bijzonder. Ik, ik wil nog één fragmentje voorlezen uit een column van Gerrit Komrij... in NRC Handelsblad. Uh, ik kan dat natuurlijk niet met die kenmerkende stem van hem. Uh, dus dan moet je een beetje bijdenken. <lacht> maar dat gaat ook even nog over... Dat, want dan ben ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Omdat je dat ook net zei, van dat moreel hogere niveau. Uh, Komrij die schrijft... Uh, Heren, houd alsjeblieft uw rotzenden bij u. Ik wens u alle geluk met uw geld... Uh, dat niet eens uw geld is, maar onder valse voorwensen... afgetroggeld van de bevolking. Bombarderen met uw handen op de rug, verre landen mee... geven desnoods cadeau aan een bankierende uh, vriend... Maar val ons niet lastig met uw gore praatjes over kunst en cultuur. Over vrijheid van meningsuiting en beschaving. Blijf met uw bloedvingers, uw graaiblikken, uw verzeepte en verzande hersenen... uw armzalige pogingen tot enig schijn van herseninspanning... af van onze cultuur. U mag uw rotzente houden, heren. Graag zelfs, die centen zijn ons probleem niet. Uw half apendom is het probleem. Verlos ons van uw minachtende, denigrerende praatjes over kunst. Al Aldus Gerrit en het Handelsblad. Mooi, hè? Wat kan die man... Waarschijnlijk mooi ja. schrijven. Dat kan maar niet ben je het er ook mee eens? Filmineren en polemiseren. <laughs> uh, prachtig. Ja, nou, ben ik het er mee eens? Ja, grotendeels wel eigenlijk. Ehm... Um, um, die, die. En dat er dan vandaag weer door de regeringspartijen gezegd wordt en zo: ja, met pijn in het hart hoor. En zo. Ja, en, maar eerst hebben ze toch met duidelijk genoegen uh, uh, het, het geld van de cultuur weggepakt. Uh, maar komre even, het uh, lijkt ze met half apen nog even voor de goede orde. Ja, het is niet erg verheffend wat je ziet, vind ik. Aan de andere kant, subsidie, en dat zegt Komre volgens mij ook in dit stukje, is sowieso niet zo'n goed idee. Dus in die zin, um, kijk, um, wat van waarde is moet je beschermen en soms ook, denk ik, subsidiëren. En dat is een heel moeilijk dilemma. En Dat is ook precies iets wat ik um, uh, met de Bali wil. Zeg maar, dat, he, dat, dat je moet het een en het ander proberen te belichten. En met debat, met goede journalistiek. Maar um, ik heb ook jaren in het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad gezeten. En uh, ik ken dat cultuursysteem, uh, subsidiesysteem goed. En het is wel zo dat subsidie niet alleen maar uh, het beste in de kunstsector bovenbrengt. gewoon. Het maakt ook lui, het, de kunstsector groeit ook scheef hè, naar al het manna dat van boven komt. En uh, richt zich daardoor denk ik minder vaak op uh, uh, zijn publiek en op zijn kracht. Namelijk uh, uh, echt mensen bewegen en raken en bereiken. Uh, want dat hoeft niet, want je krijgt toch subsidie. Dus je hoeft je niet druk te maken over je publiek wat toch het waardevolst is wat er is. Hmm. Um, daar gaan we zo nog even over doorpraten. Laten we eerst nog even luisteren naar een compilatie... ...van wat er vandaag allemaal in Den Haag gebeurde. De 25 kilometer lange tocht begon in Rotterdam... ...en eindigde vannacht rond half drie in Den Haag. De deelnemers protesteren tegen de bezuinigingen op cultuur. In de Vandalen staat uh, bij uh, een kaalslag als omschrijving... ...een totale afbraak. En daar is dus uh, geen sprake van. Voorzitter, laat ik vooropstellen dat ik de bezuinigingen in het algemeen disproportioneel en onaanvaardbaar hoog vind. De demonstranten wilden graag naar het Binnenhof om tijdens de Tweede Kamerdebatten over de bezuinigingen ook hun stem te laten horen. Maar daar kregen ze geen toestemming voor. Als u ziet dat er allerlei plannen en ideeën komen uit de sector, inclusief fusies, waar u en ik voorstander van zijn, efficiënter werken. Maar die ze hebben één vraag, van dat willen we allemaal doen. Onder druk wordt alles vloeibaar, ook dat soort zaken. Maar we willen graag iets meer tijd hebben. Maar nee, de staatssecretaris is onverbiddelijk. De mobiele eenheid wist de demonstranten uiteindelijk weg te krijgen. Ja, zo'n beetje wat er vandaag allemaal gebeurde. Met een hele hoop toespraken, en dus die lawaai demonstratie... Um, wat, wat Gaat het culturele aanbod veranderen na, na vandaag? Ja, zeker. Ja, ja dit heeft uh, wel echt gevolgen. Ja. En het, wordt er, het culturele aanbod wordt er ook niet beter op, natuurlijk. Ik bedoel, laat er geen mis van het over zijn. Ik vind uh, um, de manier waarop deze bezuinigingen... Uh, waarvoor gekozen wordt, uh, zijn, is, echt, ja, is echt kortzichtig en, en, en heel slecht. Want? Nou ja... Um, hoe kan je nou alle opleidingen eruit snijden? Hoe kan je nou uh, de Rijksacademie en de ateliers willen sluiten? Uh, als je zegt dat je waarde hecht aan de toppen... Hè, en dat zegt deze staatssecretaris... Want die worden een beetje gespaard? Die natuurlijk. worden behoorlijk gespaard. Um, dan moet, is er ook een weg naar de top. En um, dan is er ook een opleiding naar die top. En dan is er ook een, uh, een, een, een, een generatie die graag die top wil bereiken. Maar die, die sluit je en... Ja, dat is, natuurlijk, dat is onbegrijpelijk, vind ik. De manier waarop hij in het, het onderwijs uh, uh, zeg maar snijdt, uh, vind ik, vind ik heel, heel merkwaardig. Zeker als je nagaat dat die instellingen die hij dan treft... zoals de Rijksacademie, um, echte internationale topinstellingen zijn... die heel erg belangrijk zijn voor een land... He, wat um, het niet moet hebben van zijn taal, want we hebben geen Shakespeare... We hebben niet een Nederlandse taal die over de hele wereld gaat... zoals het Engels of het Duits. We hebben daar geen, geen even oude literaire traditie in he, op die manier. Die moet het hebben van onze schilderkunst, onze beeldcultuur. Onze, um, he, we zijn het land van Rembrandt, we zijn het land van Mondriaan... we zijn het land van Van Gogh. En dan ga je dat wat internationaal echt op de kaart staat... He, waar in Los Angeles... Ik was laatst in Los Angeles... Uh, um, ateliers bezocht. En uh, daar zit het, nou kom je mensen tegen... Amerikaanse kunstenaars die... best een woordje Nederlands spreken, want heel op de Rijks gezeten. En hun eerste kunstwerk... was tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En wat dat doet voor zo'n man in mid-career. En, en, en wat dat doet voor Nederland. En uh, hoe belangrijk dat is... In, uh, dat wij die mensen opleiden. Ja, en en dat, dat is topcultuur. En dat vind ik, dat vind ik toch echt wel treurig. Ja. Heeft de sector zelf genoeg gedaan... Om, om bij die subsidiekraan uit de buurt te, te blijven? Nee. Want, want dat zei je net, uit je eigen ervaringen nou, in die Amsterdamse ja. kunstraad. Nee, nou, ik vind dat de sector... Um, de sector kan nu ook slecht verwoorden waarom ze zo belangrijk is. Um, de kunst en cultuur kunnen uh, kennelijk niet rekenen op brede steun in de bevolking hebben zich kennelijk ook afgekeerd van ja. die bevolking. Want het is natuurlijk wel democratisch uh, besloten, deze bezuinigingen. Want het electoraat van, hè, van de partijen die dit doen... staan hier ook grotendeels achter. Natuurlijk niet helemaal, maar... Ja. Dat dus, ja, dus, dus, dus, nee, was een de onderzoekje de kunst... van Maurice de Hond, inderdaad. Ja, de publieke ja. omroep, dat was helemaal top. Uh, 76 procent, geloof ik, vond het prima dat daarop bezuinigd werd. Die kunst en cultuur stond geloof ik op nummer drie. Ja, dat is natuurlijk vreselijk, hè? Ik vind het, het is vreselijk. Jetta Kleinsma zei het vandaag in de Kamer ook goed, hè? Ik bedoel, een regering die, tegen, die met zijn rug... naar zijn een kunstenaars gaat staan, dat is niet goed. Dat is vreselijk. Maar een kunstsector... die kennelijk grote groepen van de bevolking zo van zich vervreemd heeft... dat er rancune heerst hè, over hun, hun, hun wat die groepen zien als hun privileges... of die zich zeg maar zo met zichzelf bezig geweest zijn... en een dansje voor elkaar gedaan hebben, is ook niet goed natuurlijk. We deden vanmiddag standpunt er Helder over... Uh, of, of die bezuinigingen, uh, of het kunst- en cultuurbeleid van het, van het kabinet... dan onbeschaafd is, na aanleiding van die mars natuurlijk. Ja. En mensen komen dan ook gelijk met dat voorbeeld... bijvoorbeeld van die pindakaasvloer, hè, die wordt heel ja. vaak genoemd... Of Wim de Schippers, ja. Schippers 30.000 euro kosten dat geloof ik. Ja. Ja, ja, mensen snappen dat gewoon niet. En die nee, zeggen, ja, er nee. wordt gewoon ja. subsidie aangegeven. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook maar een, een Ja, een en dat is, dan, dat is dan één dingetje. En dat kan ook best wel, ook wel goede kunst zijn overigens. Maar, maar het is natuurlijk wel een feit dat wat men hoge cultuur noemt. al heel lang vindt dat dat niet voor de mensen in de Finexwijk is. Dat dat niet voor, uh, he, uh, voor de andere reugangers is. Dat Henk niet, en Ingrid? Niet voor Henk en Ingrid is. En, um, en daar, daar doen. Het is natuurlijk ook. Uh, ja, daar, daar do doet die sector ook vaak. Um, en trouwens ook de kunstkritici. Iedere dag staat natuurlijk één pagina kunst op zijn minst in de landelijke kwaliteitskranten. Mm -hmm. En daar wordt met Deden of anderen he, uh, uh, uh, geschreven. En het, wordt ook wel, uh, het is ook wel een kringetje natuurlijk soms. Ja, dat is, dat is dus niet goed. Um, ik, ik las een stuk van Pim van Klink in uh, man die trouwens heel veel gedaan heeft in de kunst- en cultuurwereld. Uh, tegenwoordig uh, is hij kunsteconoom, begrijp ik. En hij pleit eigenlijk naar Engels voorbeeld voor een arts council. Hij zegt van, uh, daar geef het, geeft de overheid dan het geld aan... en die bepaalt dan of je uh, als instelling geld krijgt of niet. En er is ook nog een voorwaarde dat je als instelling... de helft uh, zelf aan middelen uh, boven water krijgt. Is dat een goed idee? Ja, god, zo'n artskant, dat, dat hebben wij dan weer een beetje anders. Maar je hebt ook, ook kunstraden in Amsterdam en in Rotterdam. En je, hebt, um, en je hebt hier trouwens ook de Raad voor Cultuur. En je hebt hier ook vooral allerlei uh, mitigerende, zou ik maar zeggen... tussenlagen, met die uh, geld Ja, maar, maar hij, dat... hij maakt bezwaren tegen dat de politiek direct dus... Uh, dat geld uh, verleent nou, eigenlijk niet... aan instellingen. instelling. Ja, dat is, dat is niet heel direct, want daar zit natuurlijk een, een parlement tussen. En daar zit een advies van de Raad voor Cultuur tussen. Ja, maar ik bedoel, het wordt, het wordt dus een politieke kwestie. Terwijl, uh, ik noem wat, uh, ik geloof dat het de nu was voor uh, dat het Limburgs er nog wat bij kreeg of zoiets. Dat is, ja, dat is, dat is iedere keer zo. Onder vier jaar heb je dat circus van de uh, ene partij... het sleept nog dit binnen, anders sleept dat binnen. En um, um, ja, ja um, het, het, het geld moet verdeeld worden. In feite hebben we daar de Raad voor Cultuur voor natuurlijk... He, waar, mensen, waar vakmensen in zitten, he, peer review, om het een Engels woord... He, dus gelijken, he, vakbroeders die over elkaar oordelen. Maar ja, dat, is, dat levert ook niet altijd een erg vrolijk gezicht op, hoor. Want daar worden dan weer um, uh, fetes tussen de vakbroeders uitgevochten. He, met, uh, want de ene zit op dit moment in de council en de ander niet. Dus soms is dat ook niet al te Prachtig. En ja, en 50 procent... Kijk, de balie wordt ook gekort hè, door, de, door de staatssecretaris. Wij verliezen onze um, rijkssubsidie. Dat is heel belangrijk Hoe voor ons. Hoe Hoeveel is dat? 250.000 euro per jaar. En het vervelende is... Kijk, wij krijgen maar 20 procent subsidie... en 80 procent krijgen we zelf. Dus niet krijgen we, maar verdienen we ja. zelf. Vinden we zelf. Maar die 20 procent gaat er dus af straks. nee Nee, nee want we krijgen ook van de stad Amsterdam, gelukkig nog. Maar... Um, uh, dus, maar in feite vervijfvoudigen wij onze subsidie. Dus die 2,5 ton zijn misschien wel meer dan een miljoen maken we daarvan. En dat is opeens een bedrag waar de balie niet overleeft misschien. Dus uh, ja, 50% is, is, uh, ik, uh, is, is, is, zou een mooi streven zijn. Maar ik vind het ik vind wel, wel vreemd dat het nog altijd geaccepteerd wordt... dat kunstinstellingen natuurlijk 80, 90% subsidie ontvangen. Dat is wel vrij veel. Ja. Jij noemde daar straks al even Rembrandt en zo. Die was volgens mij vroeg, die stond ingeschreven als koopman. Dus kunstenaars waren vroeger ook gewoon ondernemers. Tuurlijk, dat werd, uh, werd natuurlijk subsidie bestond niet. En, een... en daar is niks mis mee. Daar is, daar is grotendeels niks mis mee. Nee, als je de, aan de andere kant als je de, de biografie leest... van de prachtige autobiografie van Benvenuto Cellini... die kunstende beeldhouwer en edelsmid en hoe die man door het stof moest voor zijn mecenas en zo... ja dat is natuurlijk ook weer niet. Aan de andere kant, bij de grote kunstenaars... moesten de heersers de aarde door het stof om... bij Rubens of bij Michelangelo moesten paus door het stof... om überhaupt een opdrachtje te mogen doen. Ja. Dus ja... Dat is ook nog een manier natuurlijk, dat, dat de overheid gewoon opdrachten geeft en, en op die manier de kunst uh, stimuleert. Dat is, op, dat is ook een mogelijkheid. En dan was Holland ooit, hè, Nederland was daar ooit goed in. Als je, die, als je het plan Zuid ziet van Berlage, Hildo Krop, die daar de meest prachtige beeldhouwwerken. Als je door Zuid loopt dan zie je veel beeldhouwwerken aan de gevel zitten. Dat was hem. ooit uh, gewoon, hè, die, die, die, die, die, die een paar procent van de bouwsoefening moest besteed worden aan kunst. Zo'n soort maatregelen zijn natuurlijk ook mogelijk, absoluut. Ja. Gebeurt helaas weinig meer. Het is natuurlijk wel zo, de kunst waarmee we internationaal scoren, um, uh, ik, ja, ik bedoel, in die mode heb je een paar mensen die, die het heel goed doen, Victor en Rolf, noem ze allemaal maar op, uh, Corbijn, Anto Corbijn. Er er genoeg hoor, uit Nederland. Rem Koolhaas. Ja, ja. Maar dat zijn allemaal mensen die dat volgens mij zonder subsidie uh, Ja, maar gedaan. die hebben wel allemaal op opleiding in Nederland gezeten, mm. die gesubsidieerd zijn erg goed. Die hebben allemaal wel hun eerste kansen gekregen in festivals die uh, nu ook allemaal gesneden worden, uh, of in theaterontwikkelhuizen uh, ontwikkelhuizen die uh, Um, uh, uh, zorgen dat je je eerste stappen doet. Uh, waar je experimenteert als je jong bent. En juist die namen die je net noemt. Uh, zijn ook daar uh, um, uh, geweest op de Rijksacademie, Rijksacademie. of op de ateliers. En Marlene Dumas ook. He. We, mm. hebben, we hebben in Nederland genoeg internationale kunstenaars. van heel hoog niveau. En het Concertgebouworkest is er. er daar een van en andere. Maar die zijn wel begonnen ergens. op een conservatorium of op een. Mm. He, uh, en dat moet je niet vergeten, natuurlijk. Het is, het is een beetje de jeugdopleiding van Ajax. bij wijze van spreken. Ja, nou, precies. En. En, absoluut. En dan hebben we het... Ja, dat, dat is zo. En, uh, uh, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, wat goed is, komt snel vaak. En, uh, en kan ook gewoon tegen de stroom in. Hans Steven uh, wordt ook niet gesubsidieerd en is binnen een mum van tijd uitverkocht. Is dat geen podiumkunst? Ja. Ik denk het wel dat het podiumkunst is. André Rieu? Ja, dat vind ik dan uh, persoonlijk dan weer minder. Maar, maar dat is, uh, het, het, het, het trekt wel miljoenen uh, mensen. Ja. Ja. Ja. Ja, dat heeft dan ook weer met smaak te maken. Maar ja, zeker. De, ja. Want in, ik geloof in de hele wereld is er niemand zo bekend... als die andere Rieu. Ja, waardig, dat waardig. is absoluut waar. Ja, ja. Ja. Ja. <laughs> even, even ja, ik, ik las een interview met jou ook in het Parool. Dat ging ook deels ook hierover. En toen zei je ook van... Um, kunst heeft ook een economische waarde natuurlijk. Dat wordt wel eens vergeten. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk waar je ook wel een beetje... Uh, uh, eigenlijk wel wit heet van kan worden... gewoon als je dit beleid van deze regering ziet. Um, en trouwens ook van daarvoor altijd. Maar er wordt altijd gesproken dat kunst vreet uit de ruif... Huh? Maar wat is dat nou voor een onzin? Kunst is een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Leg eens uit. Het is... Uh, uh, investeren in kunst. Het is niet subsidiëren van kunst, het is investeren in kunst. Um, als je de maatvlakte opspuit... dan investeer je in de werkgelegenheid... van een tamelijk stomzinnige werkgelegenheid. Uh, namelijk gewoon het heen en weer slepen van ijzeren containers. Daar heb je, heb je geen opleiding voor nodig. Nauwelijks hersenen. Nederland wel moet spierballen. Het, wel spierballen, absoluut. <laughs> uh, uh, maar, um, uh, en dat vindt iedereen een investering. Als je investeert in het cultuuraanbod... dan komen er grote bedrijven. Dat werkt als een magneet. De Zuidas van Amsterdam... He, waarom komen die bedrijven daar? Omdat die bedrijven uh, zich vestigen in een plek die zich kan meten met Berlijn. Dus als je als Nederland wil concurreren met Londen en Berlijn, en dat willen we, want binnenkort is het gas in Slochteren op, en het, gas op de, uh, het olie op de Noordzee op, dan hebben we alleen nog onze grijze cellen boven in onze kop. Dus, dus de gro enige grondstof van Nederland zijn dan onze hersenen. Dan willen we dat we een hoog opgeleide economie hebben, waar, he, een kenniseconomie. Ik heb eindeloos interviews gedaan met CEO's. Onder andere voor AT5 en voor Vrij Nederland. En wat ik ze bijna altijd gevraagd heb is... waarom komt u naar Amsterdam met uw bedrijf als, mm -hmm. euh, als hoofdkantoor? Dat doen ze voor Schiphol. En dat doen ze voor het kunst- en Cultuur aanbod. Dus de, Amsterdam is de best functionerende regio in, op economisch gebied. Dat komt door het... Het is een klein stadje, gewoon 800.000 mensen. Daar is een internationaal niveau van cultuur. Die cultuur is investeren. Dat is, de, dat is het opspuiten van het zand waarop de economie groeit. En dat geldt niet alleen voor hoofdkantoren. Dat geldt voor um, uh, internetondernemers. Dat geldt voor gaming. Dat geldt voor zeg maar, die hele creative industry. Richard Florida heeft dat uh, prachtig beschreven in zijn boek. Uh, Manuel Castells heeft erover geschreven. Die creative class die in de economie langzaam de belangrijkste motor is die leeft op een aanbod, op een humenslaag van cultuur. En het uh, uh, rare is, daar is het opeens subsidie. En als je zeesluizen aanlegt uh, in de Noordzeekanaal... die miljarden kosten, of je spuit een zandvlakte op bij Rotterdam... dan is het investeren. Kunnen we daar nou eens een keer mee ophouden? En juist deze regering, die het altijd heeft ja, over, over... de economie. kost gaat voor de baas uit, ja. economie. En, kijk, kunst is ook belangrijk, want, want het, is, het is prachtig. Het, het voegt iets toe aan je leven. Het zegt iets over je mens zijn. Maar er zit ook een economische kant in, en die wil deze regering benadrukken... En daar hebben ze, gek genoeg, geen oog voor. Ja. Wat is kunst die jou uh, raakt? Oh, jeetje. Uh, zoveel. Echt heel veel. Um, wat me heel erg raakt zijn uh, fresco's uit de Italiaanse renaissance. Piero della Francesca, uh, Fra Angelico, um, uh, uh, Ghirlandaio. Vind ik echt, ja, daar ga je me uren voor zetten. Um, wat me ook raakt is... Um, Theater, vaak film. Veel, veel film. Je doet ook, ook in de film. Ben je, nog, je bent nog bezig nee. met iets, toch? Ook met, uh, ja, ja, ja, ja. die ter stal, hè? Ja, ja. Gaat, dat, gaat dat er komen, een film? Um, ik hoop het wel. We hebben een scenario af. Dat heet uh, 69. En, uh, ik weet niet of dat ooit al gezegd is, die titel. Maar in ieder geval, oh. het scenario is af. We hebben een primeur. Uh, <laughs> Uh, het is een prachtig scenario. Het ligt bij het Filmfonds. We zijn bezig met een distributeur. Maar het gaat over de babyboom-generatie. Over de generatie van 69. En het is lastig om een omroep te vinden. En opeens hebben we wel eens het idee... Misschien komt dat ook wel omdat de mensen de twee hoofdpersonen... Het gaat over vriendschap en verraad. Verraad aan je idealen en verraad aan elkaar. En verraad aan hun kinderen. En, um, um, en die twee mannen die natuurlijk elkaar kennen uit 69. En overigens ook... Uh, niet uh, ja, vrijheid uh, ook interpreteren als hun seksuele vrijheid... om alles te mogen doen en laten wat ze willen. Mm -hmm. Vooral doen, eigenlijk niet laten. <laughs> Uh, we, we kennen soms, dat soort mannen wel. Ja. We hebben soms wel het idee dat het lastig is om een omroep te vinden... omdat uh, het ook wel kritiek is. Op, Die mannen <laughs> op zitten daar ja, al wel in de macht natuurlijk... Ja, aan de touwtjes ja, te trekken. Ja, ik maar snap we het. hebben er... Ja, het is, uh, ja, we zijn, ja. Hij kan, 69. Oké, okay, onthouden we even. Uh, uh, muziek hebben we gevraagd om mee te nemen. Ook iets misschien wat je onderroert. Je kwam met iets Italiaans, hè? Ja, ik had een liedje meegenomen um, uit Italië. Je hebt, je hebt een tijdje in Italië gewoond met je gezin? Ik heb een tijdje in Italië gewoond inderdaad, um, uh, anderhalf jaar. En daar kwam ik een liedje tegen en dat gaat over links en rechts. En wat is nou links en wat is nou rechts? En uh, dat vind ik een prachtig liedje. Het is iets wat ik me namelijk eigenlijk altijd afvraag. Van wie, wie is het, de zanger nee, is? Nee, het is een zanger. Een zanger. En hij, ik zal eens even kijken of ik hem hier. Wat heeft zijn ja. iPod meegenomen? En uh, Jullie gaat hem nu zelf even instarten op Radio en 1. Giorgio Gaber con tutta la rabbia e con tutto l'amore. Met de hele woede en de hele liefde. En het uh, nummer heet. Le uh, parole de straight. De con il mondo. Se de de... Ja. De de non ci fossero le parole, non avremmo la possibilità di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme, le parole si lograno, invecchiano, perdono di senso e tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di parlare di niente. Tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Mm, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Mm, mm, mm, mm. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Mm. Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece è di sinistra. Un pacchetto di malboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Mm, mm. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è eh, di destra, il minestrone è sempre di sinistra, quasi tutte le canzoni son di destra, si annoiano son di sinistra. Mm -hmm. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica da te mi sanno ancora un gusto un po' di destra. Ma portarle tutte sporche un po' slacciate, e da scemi più che di sinistra. Oh, -oh. ma cos'è la testa, cos'è la sinistra? Lugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso a destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Wow, wow, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La patata per natura è di sinistra, spappolata nel purè di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Wow, wow, cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Piscina bella azzurra e trasparente Evidente che sia un po' di destra Mentre i fiumi, tutti i laghi Anche il mare sono di merda Perché di sinistra wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia L'ideologia malgrado tutto Credo ancora che ci sia È la passione L'ossessione Della tua diversità al momento dove andava non si sa, dove non si sa, dove non si sa, io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella è ancora di sinistra. Ma ah, cos'è la, cos'è sinistra? La tangente per natura è di destra, con consenso di chi sta sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. La cosa è la destra, è la sinistra. Het klinkt eigenlijk best leuk, dit links-rechts in het Italiaans. Ja. Vrolijk. Ja, vrolijk, ja. ja. Wat is dit voor man, deze zomer? Ja, dit is een, een, een ja, misschien is het wel de Italiaanse Vreek de Jonge of zo. Het is een, uh, hij is dood ondertussen. Oh. Hij is uh, uh, uh, niet al te lang geleden overleden aan, uh, aan kanker... op uh, vrij gruwelijke wijze, geloof ik. Maar, uh, en het is ja, een, een Italiaanse liedjeszanger. Ja. Uh, uh, Juri Albrecht trouwens, uh, inhoudelijk directeur van het debatcentrum De Bali... in Amsterdam, journalist ook. Uh, heeft een tijdje in Italië gewoond, hebben we net al gezegd, met je gezin. Uh, dat links-rechts, hè? Uh, ben je nou links, ben je rechts? Wat, wat, wat ben je eigenlijk? Ik zou het niet weten. Dat, ik denk dat uh, mensen dan... denken dat je links bent, maar... Ja, ja, er zijn ook wel mensen die zeggen dat ik rechts ben. Ik ben, in, ik ben toch in de laatste twintig jaar in de kranten voor extreem links, extreem rechts uitgemaakt. <laughs> um, het was wel een gezelschapsspel, geloof ik, op de redactie van Vrij Nederland om uit te vogelen of ik nou links of rechts was. Ja. En ik vind het zelf onzin. Ik geloof dat het een schijntegenstelling is die um, de echte issues uh, voortdurend buiten beeld houdt. Want, maar, maar die hele discussie links-rechts is, is toch al... Uh, 2011 uh, al lang niet meer zoals dat uh, vroeger was. Nee, dat vind ik ook leuk aan dit liedje ook. Dus dat, dat laat zien wat, wat voor onzin het eigenlijk is. Um, want uh, uh, kippen, kippensoep is links en een dikke, dikke groene soep is rechts en zo zingt hij. <laughs> dat soort dingen. Maar um, uh, ja, het zijn begrippen uit de Franse revolutie. Van de ene die links zat en de andere die rechts zat in dat parlement toen. He? 1789. Um, het is... Het wordt altijd in stand gehouden door uh, uh, partijen... die er belang hebben om zich af te zetten tegen de ander. Ja, dat gebeurt maar, volop nu natuurlijk. He, maar maar uh, het verschil tussen SP en PVV is vaak met een loop te zoeken. Um, is de PVV links of rechts, um, he, uh, je mag het zeggen? Um, zijn mensen die voor het milieu zijn rechts of links? Doet dat er overigens toe? He, um, het is een tegenstelling die zeker na 89, na de val van de muur... na het einde van de Koude Oorlog, totaal betekenisloos is geworden... En in stand gehouden wordt om problemen eigenlijk te verdoezelen. En in plaats van dat we, he, uh, dat we, that we move on, dat we een beetje uh, verder denken... en vooruit gaan denken over wat we nou met die maatschappij willen... He, en wat de oplossingen zijn, krijgen we weer van die tegenstellingen... als de mars ter beschaving en het inhakken op cultuur door de regering. Allebei is natuurlijk, ja, ja, ja jongens, hou er eens mee op... en denk eens na over wat we met cultuur willen... He, hoe dient het, het belang van het land? He, hoe belangrijk vinden we dat we elkaar opleiden? Ga daar eens over hebben. In plaats van, he, uh, jo, ze vreten uit de ruif en nee, ze zijn barbaren. Linkse hobby. Ja, linkse hobby, precies. Ja, <laughs> dat, dat, zie je, dat, die tegenstelling kan je altijd uh, uh, makkelijk retorisch gebruiken. En, dat lost, en dat, we komen er helemaal niet verder mee. Nee. Even over het debatcentrum, hè, de Bali, waar jij nu uh, de directeur bent. Daar uh, ben je op je plaats, want de debatteren zit jou in het bloed. Ja. Jongste van vijf in een gezin, is dat, ligt daar de oorsprong? Dat je, dat je zeg maar, jezelf verbaal moest uh, gel laten gelden daar? Um, nou, ik ben ook het nakomertje. Dus de, mijn jongste zus is tien jaar ouder dan ik. Um, maar ik kan me wel heel goed herinneren dat aan de kerst tafel en bij verjaardagen en zo, dan waren alle grote broers en zussen er en die uh, zaten dan al op de universiteit en dan werd er flink gediscussieerd en dan zat ik ertussen en dat vond ik prachtig, maar stil was hoefde ik niet naar bed. En dan uh, ging het heen en weer over goedschof en over dit en dat en zus en zo en dat vond ik wel prachtig. ja en De ene broer studeerde uh, bouwkunde en economie en de andere filosofie en daar gingen ze daar met elkaar in debat over dingen waar ik nou, weinig van begreep, maar ik vond het wel prachtig. en Mijn, ja, mijn vader kon ook goed meedoen dus dat ja. In Zuid opgegroeid in Amsterdam? Ja. En uiteindelijk ben je Amsterdam verla heb je verlaten om te gaan studeren in Leiden. Maar doelbewust ook gedaan. Heel doelbewust, ja. ja. Omdat ik uh, na de middelbare school in Amsterdam wel het idee had... dat ik dat een beetje kende. En ik had niet het idee dat mijn studententijd heel anders zou zijn... dan mijn middelbare schooltijd. Uh, dezelfde koege, dezelfde vrienden, dezelfde uitgang. Ik, uh, dus ik dacht, ik ga, ik ga zo ver mogelijk weg van Amsterdam. Ik ga Nederland eens leren kennen... Toen ging leiden. Ja, dat is echt zo ver mogelijk weg van Amsterdam als je kan. Is dat. En, en, hoe, en hoe was dat om, om daar dan te zitten... en vanuit dat perspectief ook af en toe weer terug te kijken naar het Amsterdam? Het uh, was heel erg leerzaam. Het was ook wel schizofreen in zekere zin. In het weekend ging ik naar Amsterdam met mijn vrienden naar de kroeg. En die keken echt min of meer zo van, is die al fascist? <lacht> <lacht> en, uh, en als ik de jongens dus meenam naar Leiden, naar mijn studentenhuis... of naar de studentensociëteit, dan keken ze daar ook echt wel vreemd op... van een jongen met haar op zijn schouders en zo. Dus... Uh, maar het leuke was dat na een paar jaar. Want dan, dan leren ze natuurlijk he, mijn vrienden uit Leiden. natuurlijk ook wel mijn vrienden uit Amsterdam kennen. En bleek dat iedereen elkaar toch ook wel lag en mocht. En dat was denk ik voor iedereen ook wel een ontdekking. Ja, ja. En, en ook nog in Engeland gezeten. Gestudeerd en lesgegeven daar? Ja, ja in Oxford. Ja. ja. Hoe, hoe is dat? Ook over dat debatteren. Want dat is, eigenlijk, dat is natuurlijk in Engeland helemaal. Uh, groot. Ja, dat is mooi in Engeland. Ja, de Engelsen die hebben er groot plezier in. En ook een grote traditie in. En, Speakers Corridor in Hyde Park, bijvoorbeeld. Ja, dat. En daar ben ik ook wel eens gaan kijken, inderdaad. Maar, en je hebt... Um, kijk, wat, wat in Nederland aan de universiteiten het, het core is... de studentenverenigingen... dat heb je in Oxford helemaal niet. Maar je hebt wel de Debating Society. En dat is ook een hele oude, mooie sociëteit... met hele mooie tradities. Maar daar wordt gewoon um, gedurende term... en de terms zijn acht weken, drie keer acht weken per jaar... is dat mooie oude gebouw... tjok en chok vol bijna iedere avond met debat... En dat is een klein Engels parlementje. Dus als je je afvraagt, hoe komen die Engelsen in, die parlement, in het parlement... als je Question Time bekijkt, ja, ja. zo goed in dat debatteren... dat leren ze op zo'n universiteit, waar ze echt avonden... en dan wordt er uh, zijn allerlei formules met vlak van tevoren wordt er besloten wat het debat is. En dan moet jij... He, uh, uh, This house believes socialism is dead. En nu moet jij gaan vertellen dat socialisme dood is. En jij moet zeggen dat het nee, levend ja. is. En uit het hoofd ook. Uit het hoofd en spontaan. En soms ook lang voorbereid. Hoor. Want er komen ook debaters van over de hele wereld. En ik heb er Diego Maradona gezien. En Amerikaanse presidentskandidaten. <lacht> en, en, Maradona in debat? Ja, maar, maar Maradona was een gekke huis. <lacht> met met, met vijftien cameraploegen. En, en, en, dus het is uh, uh, ook soms heel lang voorbereid. En, en er komen ook allerlei lage huisleden komen debatteren en, uh, en uh, um, zangers en popzangers. En... Dus er was smullen daar. Smullen, ja. Ja. ja. Nu ben je dus directeur van de Bali. Um, ja, daar, daar, daar moet je debatten organiseren. Wat, wat, wat is jouw stempel eigenlijk? Wat voor stempel druk jij erop ten opzichte van jouw voorgangers? Nou, één stempel wat ik wil drukken is gewoon de Bali... Um, uh, als de plek uh, uh, overeind houden waar uh, we met elkaar in gesprek zijn... en debat zijn, waar tegenstellingen blootgelegd worden. Ik denk dat de balie daar ook altijd goed in geweest is. Maar mijn stempel is misschien um, ook wel uh, um, eigen tijd. We hebben het over nu, over de problemen van onze samenleving nu. En we laten wel ook alle stemmen aan het woord. We zijn he, maar voor een heel klein deeltje uh, uh, publiek gefund, maar wel een belangrijk deeltje. En dus we laten aan alle kanten iedereen aan het woord. En we, we zijn, zijn niet, niet alleen links teestellen. of niet alleen rechts, nee. alles. Nee. En het mag ook wel eens eenzijdig, maar dan moet het wel zo zijn dat er een, op een ander moment een ander eenzijdig geluid is. Of in een debat dat ook. He, alle kanten. En dat, maar dat geldt ook voor alle bevolkingsgroepen. We hebben een Antilliaans Weekend. We hebben binnenkort een Turks Filmfestival. He, dus ik wil ook uh, alle groepen in de samenleving. Maar ook um, rechts, links. Um. PVV komt daar ook gewoon? Debateren. We hebben de PVV al een paar keer gehad sinds ik ben nog pas een paar maanden. En um, uh, die komen ook. En uh, ik zou ook uh, flink mijn best blijven doen om Wilders uit te nodigen. Want dat is wel eens jammer aan hem. Dat, ik bedoel, nogmaals, ik, ik praat maar weer even uit de eigen keuken. Stand.nl, wat we elke dag doen. We, we bellen ze voortdurend voor onderwerpen. Heel af en toe lukt het. Wilde zelf nooit. Nee, nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat doet hij doet verdomd weinig, ja. Slim ook, zeggen anderen. Slim ook, ja. Hij is daardoor, daardoor is hij natuurlijk weinig aanspreekbaar. Is hij daardoor. Um, aan de andere kant... Um, hij was natuurlijk, ik weet niet of het nu veranderd, hij is nu nu vrijgesproken. Hij oh. was natuurlijk ook wel onder de rechter. Ik vraag me af of dat er ook iets mee te maken heeft. Ik bedoel, mensen worden daar wel altijd erg makkelijk over, vind ik. Ik bedoel, hij zou het debat uit de weg gaan... Wacht even, volgens mij is hij de man die in Nederland het debat al jarenlang op scherp zet. Ja. Um, dat is wel erg makkelijk om dan te zeggen dat het debat uit de weg gaat. Het is ook makkelijk voor iemand die in een bunker leeft... He, en ja. voor de dingen die hij zegt... Uh, kennelijk uh, uh, s'nachts uh, met kogelvrije auto's door, de, door het land moet rijden. Dus dat vind ik altijd wat... Uh, dat vond ik van die rechter ook een beetje... Uh, de hem, he, die, die zei van, ja, u, he, daar is hij ook voor gevraagd natuurlijk. Maar he, u bent bekend dat u het debat uit de weg gaat... voor een man die voor zijn leven moet vrezen... omdat hij dingen zegt die hij vindt dat hij moet zeggen. Raar vind ik dat, hoor. Hmm. Maar het is waar, hij wilde is aan de andere kant um, ja, uh, niet vaak uh, uh, aanspreekbaar. Hoewel, hij heeft toch ook wel interviews gegeven. Want daarvoor stond hij ook weer... Uh, voor de rechter. Een interview met Gustav Bessems. Uh, ja. uh, maar dat is wel van vier jaar geleden. Ja, zo, dat is dan ook wel weer ja. een hele tijd geleden. Ja. Ja. Ja. Ja. Hij heeft ja. een toen bij, zat een tijdje bij uh, Joost Eerdmonds van WNL. Maar goed, dat was een beetje. Eigenborgen is dat. Hè? Ja, dat ja. was niet echt een goed nee, gesprek nee. natuurlijk. Nee. Ja, het was, ik denk, een heel goed gesprek. Maar gewoon, het ging een beetje over koetjes en kalfjes. vooral. Ja. Ja, nou ja, dat, is, dat, is, dat moet de PVV zich aantrekken. Want kijk, dat is natuurlijk de PVV is omhoog geklommen door, door zich te verzetten tegen de elite. En dat mag ook best. Die hebben eh, gebruik gemaakt van een zekere rancune en een weerzin tegen zittende macht. Maar nou zijn ze zittende macht, moeten ze natuurlijk ook wel verantwoording gaan afleggen natuurlijk. Ja. Even terug naar de balie. Uh, nou, heb jij een lijstje met onderwerpen waar je zegt, daar wil ik de komende tijd nog eens iets over organiseren? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Um, we gaan uh, hele mooie dingen doen volgend jaar. Echt hele mooie dingen. Maar um, uh, we moeten meer praten over Europa. We moeten meer uh, praten over... Ook een leuk PVV-onderwerp Ja, het voordeel wat het ons brengt ook, vind ik, persoonlijk. Maar aan de andere kant, dat ga ik, mijn persoonlijke mening is niet leidend... in uh, wat we daar in de, als debat doen. Maar we moeten er meer over praten. Want het is een zere plek. Het is iets waar um, he, uh, um, omheen gelopen wordt. Dus ja, we gaan meer over Europa praten en over de zin en de onzin. Bolkestein komt dat uh, ook vlak na de zomervakantie uitleggen in de Bali weer. En um, uh, in debat met Frans Timmermans. Maar, um, en ik wil ook veel doen aan um, aan uh, de positie van Nederland in de wereld, zeg maar. Hoe, uh, hoe verhouden we ons tot de Duitsers? hoe We gaan, we gaan met uh, Britta Beuler dingen doen over, met de Duitsers. Maar ik wil ook veel doen aan het milieu. Het, het, het ophouden van de, <coughs> van de infrastructuur. De, de, de, de, de, de, de ecologische hoofdstructuur. Ja, dat is een ramp. Dat is een drama. <coughs> dus we ja. moeten beter vooruitdenken over Nederland. En ik ga... denk naar... ik kan voorlopig even niet, hè? Die is door een paard getrapt. Die is door een paard getrapt, ja. Als ja. het over die hoofdstructuur... Dus dat ja. moet dan even naar volgend jaar die misschien. Die doet ook aan kapitaalvernietiging... met het afbreken van de ecologische hoofdstructuur. Ja. Vreselijk. Ja. ja, dat is weer een heel ander onderwerp. <lacht> en we, we hadden het net even over Engeland... en hoe, hoe dat uh, debaten daar gewoon echt... ja, een soort uh, tweede natuur is bijna. Hoe, hoe goed zijn Nederlanders eigenlijk in debatteren? Ja, ja. Ja, goed. M minder goed, hè? Um, um, Nederlanders zijn minder welbespraakt ook. Eh, hebben, minder, hebben ook een minder arsenaal aan uitdrukkingen. En, eh, kijk, als je de koppen van die Economist bekijkt... en je ziet hoe geestig die zijn en hoe gevat en hoe eh, bondig ook. Um, maar die hebben ook een arsenaal aan... Titels van films en uh, stukjes uit, uit, uit gedichten en zo. Die iedereen in de Engelse taal kent en zo. De Duitsers hebben dat ook trouwens, Zo'n zo hele batterij aan gevleugelde woorden. En citaten van Goethe enzovoort. Dat hebben wij minder. Dus dat maakt debatteren ook grover, denk ik. En we zijn ook. Ja, um, we zijn weinig eloquent en ook vaak weinig. Um, um, uh, vriendelijk. Italianen kunnen ook um, uh, uh, hele nare dingen zeggen, maar dat heel vriendelijk verpakken. In Engelsen kunnen dat ook, die zijn ja. er nog beter in. Dus we zijn in die zin um, er niet zo goed in. Nee. Nee. Want er zijn natuurlijk mensen die ergen zich uh, als je bijvoorbeeld naar de Tweede Kamer kijkt wat dan toch een beetje het, het goede voorbeeld zou moeten zijn ergen zich ontzettend aan de taal die daar af en toe gebezigd wordt. Ja, ja, ja. de, de kromme vergelijkingen. En de, ja. Ja. Nee, maar ook het beledigen van elkaar, dat, is toch, dat gebeurt ook steeds meer. Ja, nou ja. Ja, goed dat is ook zo'n algemene klacht. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat dan tegenwoordig iedereen maar beledigt. Dan denk ik, ja. Um, ten eerste valt dat volgens mij wel mee. En volgens mij gebeurde het vroeger ook wel. Want, um, uh, en ten tweede... Um, je mocht, ik bedoel, je mocht vroeger tegen Jan Maat ook fascisten roepen. En weet ik wat allemaal. Dat is ook tamelijk beledigend en zo. Dus. Dus, um, en um, ten tweede... Ik vind het ook wel soms dat er helderder gesproken wordt... namelijk dat er gewoon gezegd wordt hoe het precies zit. En dat is toch ook soms wel een voordeel. Maar ja, dat hoef je nou ook niet op al te botte wijze te doen natuurlijk. Dat wel een beetje met inachtneming van elkaar, zou ik zeggen. Een beetje beledigen mag wel. Nou, ik vind dat... Ja, ja beledigen heeft soms echt een functie natuurlijk. He, dus, um, uh, uh, en je beledigt voelen. Iedereen voelt zich tegenwoordig ook maar beledigd. Dat is toch ook een, een keuze die je zelf hebt. Hmm. Het zegt vaak uh, meer over de onzekerheid van degene die zich meent beledigd te voelen. Dan over wat diegene nou eigenlijk zei. Ik bedoel, Als je twijfelt aan Darwin. Dan ben je toch niet diep beledigend voor de leden van de KNW. Ik bedoel uh, dan ben je toch, die, die, die, toch niet diep beledigend voor, voor iedere professor. Die uh, gewoon een gezond wetenschappelijk standpunt heeft. Uh, dit, het is ook maar. Hey, je, je, kan ook altijd, je, je, je kan ook altijd kiezen om je beledigd te voelen. Als je, hè, als je twijfelt aan God of Mohammed. Dan ben je toch niet meteen beledigd voor SGP of uh, islamiet. Is dit de reden waarom je het goed met Theo van Gogh kon vinden? Ja, ik kon het goed met Theo van Gogh vinden. Een ja. ja. vriend zelfs. Oh, het begon ja. met een debat op straat, begreep ik. Hè? Ja, ook dat. Ja. Ja. Omdat ik het en helemaal niet eens was. Erg opgewonden had over een kolom van hem trouwens. Maar um, ja, Van Gogh, ja, dat is een... een, een ja, dat. ik heb het nog altijd. Als je je daarna vraagt, dan denk je, jezus. Ja. Mis, je mist ja. hem. Ja, enorm. Enorm. Ik mis hem in het Nederlandse debat, ik mis hem persoonlijk, ik mis een goede vriend. Wat zou hij hier allemaal van gevonden hebben, van zo'n dag als vandaag? Ja, ik denk dat hij het heel erg met Komre eens was geweest, die jij net citeerde aan het begin. Die prachtige monoloog die je voorlas over bespaar ons de mintkukkels. Hij noemde het altijd plateau Plateauzolen. Hij had niet... Uh, erg veel op met uh, de boven ons gestelde... zoals hij ze ook noemde. En ook met hun kortzichtigheid en hypocrisie. Hoewel die persoon natuurlijk wel bevriend was... met Femke Hals van Magie ja. Salman, nou ja, en het Zelf ook filmmaker was natuurlijk, toch? De cultuur ja, maakte ook. En of dat hij cultuurmaker was, maar geen cent subsidie gekregen ooit. Hè, terwijl uh, de familie van Gogh... de allergrootste mecenas in de Nederlandse geschiedenis is. Het hele Van Gogh-museum komt van zijn familie. En uh, subsidie heeft hij... Uh, uh, nooit gekregen, hoor. Want zijn films waren natuurlijk niet... Uh, maar. politiek. Correct, maar Jury, bedankt dat je hier was uh, in Casa Luna uh, en sterkte en succes met alles wat je doet voor uh, de balie ook en uh, nou, uh, goeienacht goede nacht verder. Uh, straks na ene praten we graag uh, door over uw favoriete kunst- en cultuurmomenten. Uh, waar bent u nou opgewonden door geraakt? Was u ontroerd of voelt u het eigenlijk misschien maar helemaal niks? Dat willen we willen graag weten. Uh, zorg ervoor dat u ons bereikt via de normale kanalen. Wij melden ons om 1 uur weer nu de VPRO.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 Oh, die ah, stilte, morgen! Ik kan het niet meer. <quaad OVER> ik zie mijn vader, ik zie mijn moeder, ik zie mezelf. Die stilte, morgen! Oh, de, ko de komen ze, daar komen ze, daar komen ze! Pierp, stop! Oh. ]Stop. kom eens, oh. kom, kom. eens! Zo, heren, van het goede leven, mogen we wel ja. zeggen. Người. <navig banks breaks> Nou, dat is toch een hele andere situatie als de een volgende ander gezicht, keer. Kijk, ja, ik ze zijn verzetten, zeg. Ja. Ja. Mogen we nu naar de hemel? Ja. Ja. Maar staan die gezegden niet zo heel erg eh, vrolijk meer? Het is niet meer. allemaal vrolijkheid dat de klok slaat hier, Hebben we zo genoeg straf gehad? Ik geloof dat we een portie wel gehad hebben, we ja. beste, we niet, beste God. Deze mes was niet voor een dovemans oren. God, ik wou nog maar excuus aanbieden voor de eerste bejegening... Ja. Week. Het is allemaal een beetje een mosterd naar de maaltijd, hè? Ach, wat nou, ouwe... Ach, ach, jij, ouwe, ouwe, ouwe... Per, per, per, ui, u zit het af, voor mij weer te top, verpesten. Okay. Dat is jammer. gemiste mist de kans. Ik was, uh, het was een goede dag. Ik had gedacht, uh, nou ja jongens slaap het best van maken, maar uh, ja als dat niet kan u moet u, uh, niet dan uh, ik kan jullie zeggen we het dat het zeer goed geluimd was vanmorgen ja. maar je hebt wel je eigen ruiten inlopen Ma ja, oké okay. ja, maar mag ik daar wel nog binnen Petrus wat gaan we doen met de heer Want eh, het lijkt me duidelijk dat er eh, ja tap even strafexpeditie nog een kleine vervolg hè ja ik denk het ook wat ik wel hoop is dat ze nou naar die stilte met andere oren luisteren naar die radio van Ja. Dus ik stel voor dat ze nog een paar dagen naar hun eigen ouwe moeten luisteren. Verdomme, weer een week. Ja, ja, ja. Ik ben er voor, God. Om een goed plannetje zit jij nou het verlegen. Nee, hoor. We gaan het doen. Heren. Ja? We gaan nog een volle week met de koptelefoon op. Zeg het maar, God. Dan gaan we weer luisteren. Oh, ah, op, daar zijn kant. ze weer. De koptelefoon. Ze zitten weer vast. Ze zitten weer vast. Ze zitten weer vast. vast. Radio B. Ik hoor de tune oh, weer van Radio oh, Niet een hele week. Veel plezier, mannen. Dag heren. Nee. Ah. Radio oh ja. oh ja, deze was goed. Dat weet, ik nog, oh, dat weet ik nog, Oh, dat weet ik nog. Oh ja, dit is leuk. Oh ja, dit is leuk. Oh, oh ja, dat weet ik niet. Ja, yeah. Oh, yeah, that's that that's that's that's ja, Ja, yeah, dat is een spijt. Wat dit? Ja, dat weet ik nog. Dit is Sportnieuws. Goedendag dames en heren, dit is Peer van Eersel met Sportnieuws. Het nieuws over sport. En uh, het is een uh, zeer speciale dag in Begrijk... want het staat helemaal in het teken van een geweldig uh, evenement... wat uh, bedacht is door onze uh, uh, plaatsgenoot. We kennen hem allemaal, Theo van Deursen. Hallo Peer, <laughs> ik ben van plan vandaag een Enduro te gaan rijden op mijn motorfiets. Ik zie hem hier staan, het is een, een beetje een oude motorfiets. Ja, maar wel een hele goede. Nou, daar uh, dat gaan, gaan we straks uh, mee maken. Uh, een enduro, uh, waar gaat het om uh, Theo voor, voor, de, voor de niet motorfanaten in Bergijk? Nou, van er maar weinig zijn natuurlijk, want de motorsport die is ons allemaal aan het hart gebakken. Juist, nou, de bedoeling is dat ik een rondje ga rijden in het centrum van Bergijk. En dat ga ik zo lang mogelijk volhouden, met zoveel mogelijk snelheid en zoveel mogelijk lawaai. Precies, en bij de enduro is het dan niet uh, toegestaan om te stoppen? Nee. Om geen enkele reden. Niet om sanitaire redenen. Nog om redenen van voeding technische aard. Nou, het lijkt me uh, heel erg spannend. We, uh, we staan er, het is nu uh, s morgens uh, vijf voor zeven. Bij Gijk slaapt eigenlijk nog een beetje. Uh, vooral de mensen met de uitkering natuurlijk. Die hier heel veel wonen. Die, die slapen, slapen nog. Die slapen nog. We gaan precies om zeven uur beginnen. Ja. Als de kerkklok zeven slaat, dan uh, ga jij beginnen. En dan uh, ik zal ik even voor de luisteraars het parcours... Duiden. Je gaat beginnen bij de. We staan hier bij de kiosk aan het Hof. Dan neem je Hof en dan ga je rechtsaf in de Domineestraat en dan weer rechtsaf het Sterrenpad. Terrenpad. En dan ga je rechtsaf uh, langs de begraaf, oude begraafplaats en dan weer langs de kiosk, dan weer Hof, dan weer Domineestraat, dan weer Sterrenpad. Dan sla je weer rechtsaf langs de, langs de begraafplaats en dan weer langs de kiosk en dan neem je het Hof. Ja. En dan ga je rechtsaf de Domineestraat in. Precies. En dan neem je rechtsaf het Sterrenpad. En dan ga je eh, rechtsaf bij de, de oude begraafplaats. Juist. En dan kom je langs de kiosk. En dan heb je zo uh, een rondje gemaakt. Ja. Uh, nou, het is ondertussen met ons. Uh, uh, het is al bijna zeven uur. Ja, ik ga dit proberen. 36 tot 42 uur vol te houden. Want dan krijg ik van Injury een heel groot pakket. Nou, we gaan je ondersteunen natuurlijk van harte met Radio Bergijk. Jij hebt ook nu een uh, mooi door ons gesponsord uh, T-shirt aan. Ja. Met erop eh, Radio Bergijk. En eh, ik zou zeggen, start de motor. Dat ga ik nu doen. Oh, hij, hij wil hij... nog even niet starten. Oh nee, ik had de benzinekraan niet opengedraaid. Nou, dan gaan we het nog een keer proberen. Het is een ouderwetse kickstarter waar hij met zijn volle gewicht op moet staan. En afkeurt hij zo'n terugslag. Dat dendert helemaal door tot in je bovenste nekwervels. <tosses> oh, kijk, nou doet hij het. Nou, dat kunt u te horen, denk ik. Oei, oei, oei, daar heb je dat nou, is wel een geluid, hè? Ja, die... die, die heb je de tempo eraf gehaald, of zo? Ja, die zat er nooit op, hoor. Ik ga nu mijn helm opzetten. Nee, kinderen. Dat is niet meer geluid, dames, wegnen, het te geloven, dames en heren. Ik zal dezelfde niet hebben maken. maken. Toch zal ik verslag gaan doen. Ik heb de helm opgezet. Dus ja, en daar gaat de kernklok. Precies. Is het al 7 uur? En, uh, ja, ik zou zeggen... Heel veel succes. Tot over 36 tot 42 uur. Veel succes met de Enduro. Daar gaat we. Het is een prachtig gezicht. De motorrijder alleen met de elementen. In het centrum van Bergheim waar iedereen op slaapt. Je oh, hoort dus een prachtige zware motorgeluid wegsterven. Daar horen we hem remmen, want dan moet hij rechtsaf de straat in. Dan horen we hem optrekken. prachtig geluid. Hij heeft natuurlijk zijn eigen mechanicienswerk gedaan. Oh. Daar horen we hem weer remmen, want dan moet hij rechtsaf het sterrenpad op. Dat kunnen we allemaal luid en duidelijk nog hier horen. Want het is allemaal natuurlijk hemelsbreed, maar minder dan 100 meter van elkaar vandaan. En daar komt hij weer aan hoor. Dan komt hij weer aan. Hij komt over het sterrenpad. Dan komt hij over het sterrenpad. Ja, ja, wat een, wat, een, wat een geluid, zeg. Wat een geluid. En dan gaat hij. Oh, dan moet hij weer remmen. Dan moet hij rechtsaf langs het kerkhof. En dan kan hij weer voorbij komen. Ja, daar komt hij. Dames en heren, dan komt hij. Dat, dat, dat is onze eigen Theo van deurzen Onze eigen Theo van deurzen Die ligt hier uh, bij, bij zijn Enduro voorop. Hij ligt voorop. Ja, en dan gaat hij. Oh, hij moet in de remmen. Want hij moet hij rechtsaf weer het hof op. Ja, en dan gaat hij. Oh, één voetje aan de grond. Nou ja, dat zien we even door de vingers. Ja hoor, daar gaat hij En dan verdwijnt hij weer uit het zicht... om straks aan het einde van het hof weer rechtsaf de Doministraat in te gaan. Nou, het is een uh, geweldig enerverend evenement. Ik zie overal nu uh, ramen opengaan. Ik zie uh, uh, lichten aanvloepen achter uh, gordijnen. Heel Bergejk wordt wakker voor dit uh, enorm enerverende evenement. En Enduro op de motorfiets door Theo van Deurzen. En hij gaat het zo'n 36 tot 42 uur naar eigen zeggen volhouden. Bergijk op de kaart. Hallo, hier is Thea Bakmeijer. Ik heb ook een idee voor de nieuwe actie Zet Bergijk op de kaart. Ik zou het een fantastisch idee vinden om ter ere van Maria in ons Bergijk een grote kathedraal te bouwen. Dat zou in Bergijk heel niet meer staan en we zouden daar natuurlijk wel een beetje plaats voor moeten maken. Ik denk eigenlijk aan straten zoals de Korenbloemstraat, de Klaprooststraat, de Madeliefstraat. Die hele bloemenbuurt. Uh, die zou weg moeten. Dat is helemaal niet erg. Maar we moeten natuurlijk wel een beetje ruimte hebben. Dan de akkers, de Kempakker, de Rosakker, de Horstakker. Die zouden ook weg moeten. Maar als je echt een goede kathedraal wil hebben... dan moet je de buurt van de Kerkstraat, de koningin Julianastraat. Uh, uh, de Marijkenstraat, dat moet eigenlijk allemaal tegen de vlakte... want dan kan je in een kathedraal de ruimte geven. Mijn idee is eigenlijk, ik zal het maar meteen zeggen... om het hele gebied wat omsloten wordt tot de Nieuwstraat... de Churchilllaan, de Kennedylaan, de Broekstraat, het Eikrent, uh, Mr. Pankenstraat... om dat hele gebied, om dat helemaal tegen de grond te werken om daar een kathedraal te bouwen met natuurlijk een bijbehorend plein eromheen... dan hebben wij echt in Bergijk een kathedraal voor Maria van Allure. En dat zal ons uh, in heel Brabant een, uh, een, een, een prachtig uh, voorbeeld geven... dat wij ons Bergijk op de kaart gezet hebben met deze kathedraal voor Maria. Dames en heren, uh, we onderbreken de uitzending voor opnieuw een uh, slag van Peer... ...die bij de enduro van Theo van Deurzen staat. Peer, jij bent ter plekke? Wacht <krijg> even. Uh, we zijn terug, dames en heren, dit is Peer van Eerzel voor spotnieuws. We zijn terug bij de, de, de enduro Bergijk. En uh, ja, er is groot nieuws. Uh, Theo van Deursen is afgestapt. Hij uh, staat hier naast me. Hij staat hier uit de heigen. Het zweet druipt tappelings langs zijn slapen. He, uh, zijn helm heeft hij onder zijn, uh, zijn arm geklemd. De motorfiets staat naast hem, ook uit de heigen. Theo, wat, wat, wat is er gebeurd? Je bent afgestapt. Wat verschrikkelijk. Ja, ik zal je zo zeggen, peer. Al na het vijfde rondje begon het mij dadelijk de keel uit te hangen. Maar het is natuurlijk zo, de Enduro gaat om volhouden, hè? Ja, dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar het is snoeiheet in zo'n pak en onder die helm. Bovendien wist ik niet dat als je langer op de motor zat... dat het trillen van de motor en de oerverdovende herrie... dermate slopend op je gestel herrie... Nou, dat kan ik hier zo wel zien, maar je hebt toch wel getraind, meen ik. Je bent toch niet geheel onvoorbereid aan de Enduro Bergrijk begonnen? Nee, ik heb wel een tijdje op mijn eigen binnenplaats stationair draaiend op de motorfiets gezeten. Ah, dat is natuurlijk heel wat anders dan daadwerkelijk een live Enduro door het centrum van Bergrijk. Dat blijkt maar weer. En ook het centrum van Bergijk Berg en het rondje wat ik had uitgestippeld... begint na zeven keer heel erg je keel uit te komen. En er was nog een keer voor de luisteraars die later ingeschakeld hebben... Hij, hij begon dan nog bij de kiosk op het hof. Precies. Dan volg je die nu rechtsom de bocht met de hof mee... en dan ging hij rechtsaf de Dominestraat in. En dan ging hij rechtsaf... Het, het sterrenpad op. En dan aan het einde ging hij weer rechtsaf bij het oude kerkhof... en, en dan kwam hij weer uit bij de kiosk. Ja. En dat heb je nu zeven keer gedaan. Zeven en... keer gedaan en ik zie het niet meer zitten. Dus jouw Enduro heeft... Nu precies 11 minuten geduurd. 11 minuten heb ik het volgehouden. En jouw plan was 36 tot 42 vol. uur? Ja. Nou, hiermee zeg ik mijn rechten op een enorme hoeveelheid lingerie helaas op. Maar het is gewoon niet vol te houden. Nou, tot zover. Jij gaat douchen. Ik ga heel erg douchen. Ja, dat heb je wel verdiend. Dankjewel. En, Theo, en uh, misschien met wat uh, oefening dat we volgend seizoen een nieuwe poging kunnen wagen voor de Enduro Bergijk. Het is jammer, maar helaas. Hij hield het niet vol. Het gaat echt niet verder zo. Nee, er staat hier een gebroken man naast mij. Naast zijn ook nog napuffende motorfiets. En ik zou zeggen, terug naar de studio. Dit was de Enduro Bergheik. Een jammerlijk mislukt sportief... evenement. Ik ga douchen en daarna naar bed. Een event. En geweldig mislukt. Teg je de knip weer even uit. in Een kleine verspreking. Ik wou afsluiten... Met de mislukte enduro, een bijzonder sportief... eenem... eenem... eenem... eenem... eenem... eenem... eenem... eenem... eenem... dat je de knip... Evenement!